We hebben hier vanavond alweer de derde lezing in de serie De Atoombom van Maarten van Rossum. Ik wil jullie erop wijzen dat de lezingen van Studium Generalen voor iedereen vrij toegankelijk zijn en ook prima afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. Dus jullie zijn ook allemaal van harte welkom bij andere lezingen van Studium Generalen. We zijn op dit moment hard bezig met het voorbereiden van het programma van komend najaar. Dus wilt u op de hoogte blijven, houd dan onze website in de gaten. Um, aangezien de lezing wordt opgenomen door Home Academy wil ik u vragen uw mobiele telefoons uit te zetten. En het hoesten en kuchen zoveel mogelijk te bewaren tot de kleine pauze uh, in de lezing. En vanavond is er ook weer de boekverkoop van de exclusieve uitgave van een kleine geschiedenis van de atoombom. Die is vanavond koop voor uh, slechts 57 en die is niet in de winkel te verkrijgen. En na de lezing is er ook een mogelijkheid om uh, die door de auteur te laten signeren. Vanavond is er ook een boek uh, geschreven voor Maarten van Rossum te koop. Genaamd uh, De korte 20ste eeuw. Die verkopen wij voor uh, 15 euro. En ja, dat was uh, weer het verkooppraatjes en de rest. En dan geef ik u nu graag het woord door aan Maarten van Rossum. Een hartelijk applaus. Dank u wel. Ja, het lijkt wel een verzendboekhandel. Die, Nou ja, waarom ook niet eigenlijk. Elk verkocht boek is toch winst, zou je kunnen zeggen. In een samenleving als de onze. Ja, je leest altijd dat het boek uh, sterven naar dood is en dat het spoedig zal zijn afgelopen met het boek. Ik zelf geloof daar eigenlijk geen houd van. Misschien in zijn gedrukte incarnatie dat zou kunnen, maar in alle andere vormen niet waar zal het boek uh, ongetwijfeld uh, overleven. Al is het maar tenslotte voor een minuscule minderheid, niet waar, die verdrukt wordt. En die op stille plekken op de hoge veluwe, ver van uh, akelige blikken, uh, rustig een boekje moet kunnen lezen. Ja, ik zal deze conversatie niet voortzetten, want dat, uh, ja, dat gaat heel somber eindigen. Dus dat gaan, we niet doen. dat gaan we niet doen. Maar mijn tijd zal het wel duren. Uh, ja, dat is een, een van de grote voordelen van het ouder worden. He, dat je bij allerlei dingen denkt van... He, hoe apocalyptischer de voorspelling... hoe sneller in mijn hoofd opkomt... mijn tijd zal het wel duren. He? Ja, terwijl voor de jongelui, ja, die moeten er nog tegenaan. He, die staan nog voor een geweldige uitdaging. Maar daar heb je gelukkig... als je eenmaal een AOW hebt... helemaal nergens... daar heb je helemaal niet mee te maken als een AOW. Goed, um, terug naar de bom... Ja, u zei zo de atoombom van Maarten van Ossum, dat, dat vond ik een beetje een, een, een. Dat trof mij een beetje eigenlijk. Alsof ik zo'n ding in mijn schuurtje heb staan. S'avonds zachtjes over AI, dan zeg van: ach, ach, little boy, hè, of fat man. Hè. Je, ja. Hè. Nee, gelukkig zijn ze niet in particulier bezit. Diegenen die na hadden gedacht over de atoombom, zelfs al voordat die de eerste geëxplodeerd was, die hadden zich eigenlijk ook direct gerealiseerd dat dat Amerikaanse monopolie, dat dat wel voorlopig zou bestaan, maar dat dat geen ontzettend lang leven beschoren zou zijn. En dat betekende onvermijdelijk onvermijdelijkerwijs dat als je geen afspraken zou maken, als je geen regelsysteem zou creëren, eh, als, je, als je geen controle zou organiseren dat zich onvermijdelijkerwijs tussen de grote mogendheden een, een wapenwetloop op het terrein van de nucleaire wapens zou eh, ontwikkelen. En vele meenden dat de risico's daaraan verbonden zo enorm groot zouden zijn dat een controleregime eigenlijk een absolute noodzaak was. Denk aan wat ik geloof ik al vermeld heb, Niels Boor die dat al tijdens de oorlog geprobeerd heeft duidelijk te maken aan... De leiders van de grote mogendheden. Waarbij Roosevelt zich op de vlakte hield en waarbij eh, Churchill dus eh, zich eens van een minder heroïsche kant liet zien, namelijk van zijn beperkte sla er maar op kant. Eh, die zei van die boer die is niet goed bij zijn hoofd en straks gaat hij de geheimen aan de Russen doorbrieven en eh, sluit hem maar op eigenlijk, dat is de beste oplossing. Een wel buitengewoon kortzichtig standpunt. De geleerden waren eigenlijk verdeeld over deze kwestie. De meeste geleerden waren het wel met Bohr eens dat je enorme risico's zou lopen als er zo'n uh, wapenwetloop zou ontwikkelen. Maar sommige geleerden, met sommige Amerikaanse geleerden, bijvoorbeeld uh, Lawrence... Die was van mening dat Amerika er verstandig aan deed om zijn voorsprong onder alle omstandigheden te bewaren. En dat zou eigenlijk betekenen dat je geen duidelijke afspraken zou maken met andere grote mogendheden. En Szilard, de man die aan uh, de wieg van die brief had gestaan waar waarmee dit hele verhaal eigenlijk begonnen is. Szilard, die was van mening dat de bom helemaal niet gebruikt moest worden. He, omdat... Eigenlijk in 1944, 45 duidelijk was dat die Duitsers die hadden helemaal geen bom ontwikkeld. Er was niks van terecht te komen. En Sielert zijn stelling was, we hebben dat alleen maar gedaan als tegenwicht tegen de mogelijkheid dat de Duitsers dat zouden doen. Dus aangezien de Duitsers dat niet hebben gedaan, is er geen enkele reden om het nucleaire wapen ooit te gebruiken. Dat is de beste oplossing. Zo is het dus ook niet gelopen zoals ik vorige keer al heb uitgelegd. Uh, toch werken de Amerikanen aan plannen om tot een soort van controleregime te komen. Eind 1945 beginnen ze daar serieus over na te denken en worden er studiecommissies ingesteld in de United Nations, de nieuwe verse United Nations, de opvolger van de Volkenbond. Merkwaardig genoeg zijn er één jaar lang, zijn er, is er zowel de Volkenbond geweest als de United Nations, hadden we twee van die organisaties heeft verder geen directe, bijzonder positieve of negatieve resultaten gehad overigens. die uh, United Nations krijgt een Atomic Energy Commission... die zich met die kwestie van het controleregime zou moeten bezighouden. En tenslotte hebben de Amerikanen ook een serieus plan gelanceerd. Ja, serieus, daar zullen we het nog even over hebben. Juni 1946, dat was het zogenaamde Baruch-plan. En de kern van het Baruch-plan was eigenlijk dat de Russen... Dat er wel een controleregime mocht komen. En dat de Amerikanen zelfs bereid waren om al hun nucleaire faciliteiten aan dat regime over te dragen. Dat internationale regime. Maar dat de Russen eerst voordat het zover was. Voordat de Amerikanen dat zouden doen. Zouden de Russen alles wat zij op dat terrein hebben gedaan moeten afbreken. En er zou ook een zeer strak en streng eh, controleregime moeten komen. En pas dan als de Russen helemaal... ...goed geïnspecteerd hadden... ...afgezien van elke nucleaire ambitie... ...dan waren de Amerikanen bereid... ...om eh, dat Baruch-plan... Eh, ...in gang te zetten... Om, ...om in feite ook hun eigen... ...nucleaire faciliteiten... ...over te dragen. Ja, u begrijpt... ...alle concessies waren dus initieel... ...van de kant van de Sovjet-Unie. En de Russen... ...ja, zal u op zichzelf niet verbazen... ...die stelden voor om de hele procedure om te draaien. Ja... Er waren ook wel een aantal mensen, moet ik u zeggen, in de Amerikaanse regering. Die zeiden van, als de Russen dat plan hadden voorgesteld en wij waren in de situatie van de Russen geweest. Dan had er geen haar op ons hoofd ooit over nagedacht om dat plan, om dat goed te keuren. En nou ja, daarmee komen we dus aan de vraag, hoe serieus was eigenlijk het Baruch-plan? En als je er dus vanuit gaat dat de opstellers en Baruch zelf die een uh, prominente Wall Street bankier was geweest als je er vanuit gaat dat die uh, van, van normale geestelijke vermogens hadden en konden nadenken over de situatie die bestond en ook een beetje afstand konden nemen van een al te Amerika centrisch standpunt, dan moet je constateren dan moeten ze gerealiseerd hebben dat, dat er sprake van was dat Stalin met een dergelijk plan akkoord zou gaan. Nogmaals omgekeerd waren de Amerikanen er ook niet mee akkoord gegaan. En dat betekent in feite dat het een symbolische exercitie is geweest. En kan ik dat nou bewijzen vanavond hier? Nee, dat kan ik niet bewijzen. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat dat niet zo is. Te meer omdat eigenlijk de meerderheid van de Amerikaanse beleidsmakers dacht, uiteindelijk zou blijken geheel ten onrechte, dat ze dat monopolie nog wel een betrekkelijk lange periode overeind zouden kunnen houden. Met name de militairen dachten dat dat nog jaren en jaren zou kunnen duren. He, vooral omdat er natuurlijk een beeld bestond dat die Russen feitelijk minder of meer aangeboren achterlijk waren en, en ja... En Amerikanen natuurlijk aangeboren, hyperintelligent. Afgezien van een enkele uitzondering die ze soms tot president kiezen. Ja, mijn excuus is dat ik weer niet later kan. Um, maar ik ben nog elke dag gelukkig dat hij er niet is. En je wordt wakker, en je denkt, hey, ja, als het regent, maar dan komt boesjes is weg. De zon schijnt over de aarde. Dat is ongelooflijk. Ja. En nu moeten we in Nederland ook nog zo iemand hebben. Hè? Ja, waar u precies zo applaudeert, is mij niet duidelijk. Maar ik weet niet of we in een nadere explicatie van deze wat complexe redenering moeten treden. Ja, dus ik, de meeste Amerikaanse beleidsmakers in het bijzonder de militaire, maar ook andere dachten laten we dat monopolie voorlopig maar intact houden. En dat ze dat gedacht hebben zal straks blijken uit een onderdeel van de rest van het verhaal. Sommige personen waren zo ongerust over een eventuele nucleaire wapenwetloop dat zij voorstelden om de Russen eigenlijk onder dreiging van het gebruik van de al bestaande wapens nucleair te ontwapenen. Zodat de Sovjet-Unie niet zou kunnen beginnen aan een nucleaire wapenwetloop. En een van de dat zal u denk ik toch verbazen. Een van de fanatieke voorstanders van een dergelijke keiharde aanpak van de mogelijkheid van een Sovjetbom was de filosoof Bertrand Russell. Zijn redenering was namelijk als er een atomaire wapenwetloop komt dan zal dat eigenlijk met zekerheid het eind van de mensheid betekenen. Ben ik er een voorstander van dat de Amerikanen de Russen keihard onder druk zetten eigenlijk niet. Maar ik ben wel een voorstander van de mensheid en zodoende... Ben ik ervoor. Dat was zijn redeneer. Uh, ja, zou dat gewerkt hebben? Ik denk het niet. Het zal dadelijk ook blijken dat de voorraad bommen bepaald zeer zeer beperkt was op het moment dat dit allemaal bedacht werd en... Wat hadden we ons daar verder van voor moeten stellen? Zou dan ook de Verenigde Staten Engeland toen het begon aan de ontwikkeling van een eigen nucleair wapen ook uh, hebben moeten bedreigen met, met de bestaande wapens? En Frankrijk daarna, u weet Frankrijk zou in een, in een atomaire flits en in Franse glorie liever ten onder zijn gegaan dan die zaak aan de Amerikanen overdragen. Hè? Ja dat is eigenlijk, het was niet een erg waarschijnlijk scenario. En zo zijn we tenslotte komen te zitten met, ja, met een vorm van waanzin die ik nog nader zal beschrijven. Dat brengt ons bij de Russische bom. Stalin, dat heb ik u verteld, was, was diep geschokt over de effecten van Hiroshima. Het het eerste moment dat hij zich realiseerde wat er aan de hand was en hij begreep ook onmiddellijk dat die Amerikaanse bom een schaduw wierp over de nieuwe status van de Sovjet-Unie als uh, grote mogendheid, supermogendheid, zo u wilt. Hij begreep ook onmiddellijk dat die bom eigenlijk een nieuw symbool was van absolute macht. Zou de Sovjet-Unie zich niet voorzien van zo'n bom, dan zou het per definitie een mogendheid van de tweede rang worden. De Sovjet-Unie moest onmiddellijk aan de slag om een bom te bouwen. Ik ben er zelf van overtuigd, al was Niels Bohr in een groene zwembroek op zijn blote knieën de Kremlin binnengekropen en had gezegd alsjeblieft ga akkoord met een internationaal regime, want de Amerikanen zijn er ook voor, dan nog zou het niet gebeurd zijn. Dat is mijn vaste overtuiging dat het op dat moment in de wereld niet mogelijk was om tot betrouwbare afspraken te komen die zouden hebben geleid tot een door een internationale commissie gecontroleerd atomair regime. Een prachtig idee, rationeel en voorkomen juist idee, maar u weet, deze wereld wordt niet gere ge geregeerd door rationele ideeën. Ja, was dat maar waar, dan hadden we allerlei problemen, daar hadden we eigenlijk niet mee te maken. Um, de vraag was natuurlijk ook, stel voor dat u staan waar zou u dan de Amerikanen vertrouwd hebben, hè? He? Dat ja, je betekent eigenlijk dat je 100% vertrouwen moet hebben in het tegenstander dat hij niks akelijks doet in, in de periode dat jij je dus al, al volledig nucleair hebt ontwapend in het openbaar bagatelliseerde stalen de molotov eigenlijk de betekenis van de bom het om de Amerikanen duidelijk te maken we, we zijn helemaal niet bang He, Dat is een klassieke redenering je bent bang en dan zeg je vooral dat je helemaal niet bang bent en als je wat verder kijkt, dan zie je eigenlijk dat Stalin's overwegingen, die ja, dus gestoeld waren op het idee zonder bom bij je niks meer op het internationale toneel. He, dus alleen landen die al lang niks meer zijn, kunnen zich permitteren om geen bom te hebben, of landen die niet die ambitie hebben. Nou, vandaar dat Nederland geen bom heeft, he. ja, of België. Ja, België zou natuurlijk ook al gauw twee bommen hebben ontwikkeld, een Franstalige bom. Ziet zien er heel anders uit. En een Nederlandstalige bom. Uh, kijk, eens naar, kijk eens naar de bondgenoten van de Verenigde Staten. Die hebben uiteindelijk niet anders besloten dan de Sovjet-Unie heeft besloten. Zelfs al in de oorlog, heb ik u verteld, hadden de Engelsen besloten dat wat er ook zou gebeuren, hoe de samenwerking zich ook zou ontwikkelen met de Verenigde Staten, zij zouden een eigen nucleair wapen bouwen. En dat hebben ze ook als een scheet gedaan. Na de Tweede Wereldoorlog. En aangezien er in het Amerikaanse wapen een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan Engelse expertise zat, kostte ze dat ook niet veel moeite. U begrijpt dat de Fransen al helemaal niet zonder bom konden. Juist als je eigenlijk weet dat je een ex grote mogelijkheid bent, ben je geneigd om te zeggen, nou ja, dan moeten we sowieso een bom hebben, niet waarom om in ieder geval de buitenwereld wijs te maken dat we nog meetellen. En dat was ook het hele idee natuurlijk van, van de vorste frappe die, die de GO ontwikkeld heeft. En dat rare idee van Toet-Azimut. Onze raketten zijn gericht niet alleen op het oosten, maar die zijn ook gericht op het westen. Een enig sims lachwekkend idee. Ja, u moet zich voorstellen. Een Franse raket die Londen treft. Ja, als je achteraf natuurlijk kijkt, dan moet je constateren als er ooit iets zonder van het geld is geweest dan is het wel de nucleaire wapenwetloop en trouwens de hele nucleaire bewapening van landen als Engeland en Frankrijk. Maar, dat zeg ik nou zo uit de losse pols, maar als Tony Blair hier was geweest vanavond, en, en volgens mij zie je hem nooit als Midden-Oosten onderhandelaar, dus hij had best tijd gehad om eens even te komen luisteren. He? Wat zou hij dan gezegd hebben? Dat het nog steeds essentieel is, ik weet niet of u dat gevolgd heeft, maar dus de, de, de Engelse eh, afschrikkingsmacht, hè, die nucleaire onderzeeërs en alles wat er bij te pas komt, daarvan hebben ze nog geen drie jaar geleden besloten dat dat nog eens een keer helemaal vernieuwd zou worden, ook voor de naaste toekomst. Hè. Ja, een, een, een geldweggooierij op grote schaal. Kijken we even naar wie er verder nog nucleaire wapens hebben ontwikkeld, China, vanzelfsprekend... Zowel vanuit het idee van isolement, nadat het de twist met de Sovjet-Unie ontstaat natuurlijk in de jaren 50 en 60. Maar ook natuurlijk omdat China al heel lang de claim heeft een grote mogendheid te zijn. Terwijl het eigenlijk pas sinds 1979 druk bezig is een grote mogendheid te worden. Op zichzelf is die Chinese kernmacht niet bijzonder omvangrijk, maar hij is er. En dan is er natuurlijk nog een land... Met zoveel inwoners dat ze eigenlijk min of meer automatisch wel een grote mogelijkheid zullen worden. Namelijk India. Wat zich eigenlijk ook een relatief vroeg stadium heeft voorzien van nucleaire wapens. Waar ze de technologie vandaan hebben gehaald, zal ik u straks vertellen. En u begrijpt dat als u in Pakistan zou wonen en u had iets te vertellen. Wat God verhoede op zichzelf. Ja, een van de landen waarvan je als je er zou wonen eigenlijk nu vanavond nog met de emigratiedienst zou moeten gaan bellen. Ja, je hebt van die landen hè, waar een uurrijk al te veel is. Ja. Maar ik geloof ook niet dat Pakistan een favoriet reisdoel van de westerse toeristen is eerlijk gezegd. Ja, Pakistan kon natuurlijk niet achterblijven als India een bom zou hebben. Want u weet, die twee zijn ja, in een soort, soort eeuwige vijandschap eh, Elkaars, eh, ja, elkaars geliefden in eeuwige vijandschap. En dan weten we natuurlijk nog een mogelijkheid in die kernwapens heeft ontwikkeld. En daar gaat het echt helemaal niet om de symbolische waarde daarvan, maar in feite wel degelijk om de veiligheid van de natie op de middellange termijn, namelijk Israël. Wat zich ook al in een relatief vroeg stadium heeft voorzien van nucleaire wapens en over enkele tientallen nucleaire wapens schijnt te beschikken niemand die het precies weet Noord-Korea denk ik is weer een net even iets ander patiëntje He, daar hebben we dus de ja, de ja het gaat hier natuurlijk ook, ook inderdaad om een beetje een, een psychiatrisch geval dat, dat, is, dat is niet alleen de leider van die staat maar eigenlijk het, het, het hele staatje wat geografisch groter is dan Nederland maar ik noem het toch maar een staatje ...en dat is eigenlijk een nieuw soort van kernmogendheid... ...in het land wat eigenlijk geïsoleerd is en zwak is... ...en zich omringd voelt door vijanden... ...en die bom eigenlijk gebruikt als een soort van permanent onderhandelingsobject. He, waar dat precies moet eindigen, dat weet je niet precies... ...maar, maar kennelijk moet je toch zeggen... Ja, ...van wie zijn die Noord-Koreanen totaal afhankelijk... ...van de Chinezen, voor de levering van energie en voedsel en eigenlijk van alles... Dus op een of andere manier zien de Chinezen er ook nog een voordeel in, anders kan ik het niet beredeneren, dat Noord-Korea een soort, soort, nou ja, soort soort wondje is, hè, waar het Westen alsmaar moet krabben. Zou ik zelf iets te vertellen hebben, dames en heren, maar goed, dat is voorbij. Eh, nou, dat is eigenlijk nooit zo geweest, sorry. Eh, ja, dan zou ik zeggen, negeer het gewoon, hè. Dat is eigenlijk jammer dat we de media niet opdracht kunnen geven om bepaalde zaken gewoon te negeren. Hè? Gewoon net doen alsof ze niet bestaan. Ja, ik heb verschillende nuttige suggesties op dit terrein. Ja. Waar ik u overigens weer naar laat raden. Maar laten we eens beginnen met Kim Jong-il. Ja, ja, ik ken ook andere personen met een enigszins vergelijkbare haardracht die wellicht ook... ...in aanmerking zouden kunnen komen voor deze interessante behandeling. Ja, het probleem natuurlijk met de Israëlische bom is een beetje... ...zou dat niet uiteindelijk de oorzaak zijn dat, en zeker als Iran een bom zou ontwikkelen... ...wat zou overigens denk ik niet zullen doen, althans niet een echt werkend wapen... He, zal dat dan niet anderen in het Midden-Oosten ook inspireren om een bom te bouwen? Egypte, saudi arabië je kunt je daar wat bij voorstellen. Er is één land, dames en heren, wat er eentje had. En die hebben er van afgezien. Zuid-Afrika. He. Ja, het gaat met Zuid-Afrika ongetwijfeld de verkeerde kant op. Maar dit is een ontzettend verstandig besluit geweest. En als u zich realiseert dat elke serieuze industriële macht een atoombom kan bouwen dan is het natuurlijk toch opmerkelijk, als u even meegeteld heeft net, dat er maar negen landen zijn, van de hoeveel zijn het er, 193, nou ja, daar zijn natuurlijk ook een heleboel brekenbeentjes bij, die in feite nog niet eens een plasje zouden kunnen plakken, maar in principe zijn er een heleboel naties die een bom zouden kunnen bouwen, maar er van af hebben gezien, omdat het geen enkel voordeel oplevert. En kijk je even naar de landen met bom, ...dan moet je constateren natuurlijk dat de meesten daar ook niet veel aan gehad hebben. We gaan door met de Russische bom. Net als alle andere fysici in de wereld hadden ook de Russische fysici... ...die voor andere fysici in het geheel niet onderdeden... ...in 1939 onmiddellijk de implicaties begrepen van dat experiment waar we het over gehad hebben... En er werd ook meteen gepraat over een superbom die nu in theoretisch mogelijk zou zijn. En de Russen werden eh, goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling in het Westen. Want wat men eh, had bedacht in dat Mordcommittee, dat werd uitgebreid via spionage overgebriefd aan de Russen. En dat leidde ertoe dat in 1942 een onderzoeksprojectje begon. Op zichzelf eigenlijk interessant, dat het Mordcommittee zowel in de Verenigde Staten. Als in Rusland, geleid heeft tot een project om te komen tot. uiteindelijk te komen tot de bouw van een bom. Een onderzoeksproject dus, dat beging uh, in 1943 van start. Dat werd geleid door een zekere Igor Kurchatov. En die is begonnen met het ontwerp van een reactor, maar uh, veel vorderingen uh, werden er niet gemaakt. Het hele project had een lage prioriteit. En het stelde dus allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor, wat u zich. Als u even denkt in wat voor omstandigheden de Sovjet-Unie zich bevond in 42, 43, 44, wel enigszins kunt voorstellen. Er was toch geen sprake van natuurlijk dat zij zo'n bom klaar zouden kunnen krijgen voordat het conflict was afgelopen. Ook nu weer waren zij uitstekend op de hoogte van de vorderingen van het Manhattan Project. Want ze hadden binnen het Manhattan Project een soort superspion... ...namelijk Klaus Fuchs, een zeer prominente, ook weer zo'n uitgeweken Duitse fysicus... ...die een, een belangrijke rol heeft gespeeld, onder andere bij het werk aan die implosiebo implosiebom... ...dus de Fatman-bom, zal ik maar zeggen. En hij briefde alles over wat hij daar in Los Alamos zo te zien kreeg. Met het idee, met de enigszins idealistische eh, uitgangspunt van... Het is verstandig dat we de Russen ook op de hoogte brengen, want het zou niet goed zijn als de Amerikanen een al te grote voorsprong zouden krijgen. Ja, of hij daar nou wel of niet goed aan heeft gedaan, dat zullen we zo zien. Na 6 augustus 45 realiseert Stalin zich, hij moet zo snel mogelijk een bom hebben. En dat is ook wat hij gaat doen. Alles is nu mogelijk. Koertschertof kan, net als Oppenheimer in 1942... alles krijgen wat hij wil krijgen. En het hele project, dat gaf al aan hoe belangrijk het was... komt onder leiding te staan van Beria. En dit was natuurlijk iets wat de Sovjet-Unie kon. Gedwongen industrialisatie in de jaren 30. De, de onbegrijpelijke productie-explosie... onder de moeilijkst denkbare omstandigheden in 1941... En in 1942, en zo hebben ze ook in relatief korte tijd, hebben de Russen een bom gebouwd. Al was dat natuurlijk in een totaal verwoest straatarm land een totaal andere en veel moeizame propositie dan dat ooit voor de Amerikanen is geweest, die geld zat hadden en industriële capaciteit zat. Eh, nou, die in feite eh, alles zich konden permitteren wat ze zich wilden permitteren. De kennis van het Manhattan Project was voor de Russen enorm nuttig. In die zin dat ze precies wisten wat de doodlopende wegen waren. He, dus wat Manhattan Project had allerlei dingen onderzocht die tenslotte niet bleken te werken of te moeilijk waren of, enzovoort. En de Russen konden dus in feite een betrekkelijk rechte weg wandelen in de richting van een eigen bom. Dat is op zichzelf wel weer vermakelijk. De politieke leiders, Stalin en Beria in dit geval dan dus, die eh, wantrouwden hun wetenschappers in hoge mate. Vooral omdat ze er zelf natuurlijk geen reet van afwisten, dachten ze steeds dat ze opgelicht werden. Ten slotte wilden ze aan een stukje plutonium voelen, of dat dan een beetje warm was en toen vroegen ze nog, hebben jullie het opgewarmd. Hè? Ja, ga u nu verder niet uitleggen waarom plutonium. Ja, dat is ongeveer even warm als een levend konijn, heb ik gelezen. Eh, ik weet niet, hoe warm is een levend konijn ongeveer? Heb ik ook weinig ervaring. Zijn, zijn konijnen warmer dan wij eigenlijk? Interessante vraag. Hebben die een hogere lichaamstemperatuur? Waarschijnlijk wel een iets hogere hartslag toch? Iemand die zo uit de losse pols mij kan vertellen wat de gemiddelde leven de lichaamstemperatuur van een konijn is. God ik heb gisteren nog naar Bambi gekeken. Ja. Het brein van de mens werkt zo wonderbaarlijk. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Uh, Stalen en Biria wantrouwden hun geleerden enorm. Uh, eh, ook wel interessant dat eh, de Amerikanen hadden bij latere proefexplosies ook Russen uitgenodigd en Beria sleepte voortdurend die, die Russen, en alle, die, die, dat, die getuigen waren geweest van de Amerikaanse explosie, sleepte die mee later naar de eerste Russische proefexplosie, zodat ze konden zeggen ja het is een echte bom. Het is, het is net zo'n flits als wij ook gezien hebben. Het, is, het lijkt net een Amerikaanse flits eigenlijk. Zo wantrouwig waren zij. Zo wantrouwig waren zij... ...dat de Russische fysici... ...tegen hun meerdere zei ...die Amerikanen... Die, ...wij kunnen een betere bom maken. Een efficiëntere bom die krachtiger is... ...want ze hebben allerlei... eigenlijk ontwerpfouten gemaakt... ...die wij kunnen vermijden. En wat zegt Beria? Ja, geen sprake van. Jullie bouwen precies... ...een kopie van de vetman. En zo werd het een rode vetman. Ja... In 1946 werd hun eerste reactor kritisch en de eerste plutonium wordt geproduceerd in, in de loop van de zomer van 1948 en op 29 augustus 1949 gaat dan eh, de eerste Russische bom af met inderdaad precies dezelfde flits die de Amerikanen dus al hadden gezien op 16 juli 1945. In feite dus... Net ietsje meer dan vier jaar na de Amerikaanse bom hadden de Russen hun eigen bom. Een prestatie die relatief gezien groter was dan de Amerikaanse prestatie was geweest. Beria belde onmiddellijk toen, toen het gelukt was met Stalin en zei: Nou, wat hij precies zei van kameraad Stalin of zo, dat weet ik niet. Maar hij zei: Het is oké. Okay. Waarop Stalin zei: Dat weet ik al lang en die hing op interessant, hè. kennelijk of die in directe verbinding met de vetman zelf stond dat weten we niet, maar hij wist het al het is ook wel interessant om te weten dat Kurchatov, dus de leider van het Russische project, op het moment dat de flits afging zei it worked, ja in het Russisch dat zult u begrijpen maar ik geloof ook dat ik u dat al eerder aan had gekondigd, maar hij zei dus precies hetzelfde als Oppenheimer zei, hè, de allereerste ja, er, ja, wat je zelf ook hebt als je iets in elkaar hebt geschroefd en het begint te draaien. Het werkt. Eh. Alle deelnemers zijn helden van de Sovjet-Unie geweest wat er met ze gebeurd zou zijn als het niet had gewerkt. Wat dat betreft zal de spanning onder de Russische onderzoekers aanzienlijk groter zijn geweest dan de spanning onder de Amerikaanse onderzoekers. Want... Beria had al eens bezwaar gemaakt tegen alle vrijheden die die nucleaire fysici kregen bij hun onderzoek en bij de uitwerking van het project. Maar Stalin had gezegd, van, nou nee, laat ze maar, dat lijkt mij verstandig om zo snel mogelijk tot een bom te komen. En dat betoogje je, dat ronde hij af door tegen Beria te zeggen, we kunnen ze altijd later nog doodschieten. Ja. Toch kunt u zich in zekere zin troosten met de gedachte dat dit regime tenslotte op de lange termijn niet overleefd heeft. En hier zie je ook al elementen die hè, het eeuwige wantrouwen, het, eh, die uiteindelijk voor een regime hele slechte, hele beroerde consequenties hebben. Het interessante is dat Stalin eigenlijk nooit bang is geweest dat de Amerikanen zouden doen wat Bertrand Russell ze had aanbevolen. Namelijk een monopoliemisbruik om de Russen onder druk te zetten en nucleair te ontwapenen of eventueel aan te vallen in een soort van woestene first strike. Hij was er van overtuigd dat nog de Verenigde Staten, nog de Sovjet-Unie echt oorlog wilden. En daar had hij natuurlijk het grootste gelijk van de wereld in. En dat is een van die grote raadsels die ten grondslag ligt aan de beginnende Koude Oorlog. Dat het ging om twee mogendheden die geen van beide. ...oorlog wilde, maar die steeds om wat voor reden dan ook toch niet waar bezig waren om zich daarop voor te bereiden. Het wonderlijke is dat Stalin dacht dat er wel weer een oorlog zou komen, maar dat dat twintig jaar zou duren. En hoe komt hij aan die twintig jaar? Dat waren dezelfde twintig jaar niet waar als van het verdrag van Versailles naar september 39. Hij verwachtte alles rechts van de Duitsers. Hij zei als de Duitsers weer opgekrabbeld zijn, dan zullen het de Duitsers zijn... Die een nieuw groot conflict veroorzaken. Wat heel veel mensen natuurlijk heel lang hebben gedacht. Hè? Wat wij ook, eh, God, eh, Vrij Nederland in de jaren zestig. Daar stond eigenlijk elke week een stuk in over het, het, het, het neofascisme. Wat de kop weer opstak en wat de meest verschrikkelijke gevolgen zou hebben. En wat we ons eigenlijk nu pas een beetje beginnen te realiseren. Maar wat natuurlijk eigenlijk al heel lang zo is. Duitsland is een soort van uitgebluste vulkaan. Dat kan juist iets schilderachtigs hebben in het landschap. Als je maar zeker weet dat hij uitgeplust is. Goed, dit is wel een, misschien een geschikt momentje om even een, te kuchen, want dadelijk komt de waterstofbom. Dus kucht u even vooraf aan de waterstofbom. was een beetje weggestorven. U was duidelijk begonnen aan een onderlinge observatie van het verschijnsel van de waterstofbom. En dan is het handige dat ik eerst u even inlicht hoe het daar eigenlijk mee stond. In de loop van september 49 werden die sporen van die Russische proef, die werden gedetecteerd door de Amerikanen, door hoogvliegende vliegtuigen die speciaal daarvoor overigens op pad waren. En het interessante is, als het dan blijkt dat de Russen een bom hebben laten ontploffen, dat er in Amerika, in Amerika maar in Washington vooral natuurlijk, sprake is van een volstrekt panische reactie. Alsof het einde der tijden nabij was. Karakteristiek eigenlijk voor de altijd licht hysterische sfeer die heerste in de Koude Oorlogsjaren. Want een panische reactie was in die zin natuurlijk hoogst vreemd. Dat iedereen had, die er enig verstand van had, had voorspeld... ...binnen een paar jaar moet je rekenen dat de Russen zelf ook zo'n bom kunnen ontwikkelen... ...en dat de anderen het eventueel ook zouden kunnen. Het was dus iets wat onvermijdelijk was. Maar desondanks waren de beleidsmakers panisch gestemd. Over het verlies van het monopolie. Vandaar de straks mijn redenering dat ze kennelijk toch gedacht hebben dat monopolie veel langer te kunnen behouden... en geschokt waren dat ze het in feite na precies vier jaar en één maand alweer kwijt waren. En er ontstond ook een soort paranoia, of u zou kunnen zeggen de paranoia was er wel... maar die werd nu nucleair ingevuld met het idee dat de Russen in no time honderden bommen zouden kunnen maken... en binnen een paar jaar een verwoestende first strike aanval... ...op de Amerikanen zouden kunnen uitvoeren, allemaal de meest gruwelijke nonsens, maar dat praatte men elkaar in Washington aan. En men had het gevoel dat de Amerikaanse superioriteit die dus verloren was gegaan doordat het monopolie verloren was, zou moeten worden gerepareerd. En de beste manier... Zo leek het om die superioriteit te herstellen opnieuw een buitengewoon naïef idee, maar dat leefde toch heel sterk, zeker bij de politici en de militairen, was dat Amerika maar een waterstofbom moest ontwikkelen. Want een waterstofbom heeft in principe een onbeperkt explosief vermogen. En daarover is gedurende enige tijd een verhitte discussie gevoerd. De meeste wetenschappers moesten er helemaal niets van hebben. Die zijn is helemaal nergens voor nodig om een waterstofbom te ontwikkelen. Die atoombommen die we hebben, die kunnen we al nog ontzettend veel groter maken dan de twee bommen ooit op Hiroshima en Nagasaki. Een waterstofbom, zeiden ze, dat is helemaal geen wapen, dat is een natuurramp. En ik denk dat dat een hele adequate beschrijving is. De politici waren, het zal u niet verbazen, hè, als er iets doms kan worden bedacht en besloten, dan staan ze altijd op de eerste rij. Zeker de Amerikaanse politici. Ja, je moet daar voorzichtig mee zijn. Uh, de politici waren warme voorstanders en u begrijpt de militairen zijn altijd voorstanders, hoe groter bom, hoe beter bom. Hè. Dat is een, gewoon een vaste uitgangspunt. En er was natuurlijk één Grote voorstander onder de wetenschappers, niet waar, de bekende, ja, een beetje de Darth Vader van de atoombom, of beter gezegd de Darth Vader van de waterstofbom, dat was Edward Teller, die zijn leven lang geobsedeerd is geweest door de waterstofbom en door alle andere mogelijkheden om de Amerikanen militair zo sterk mogelijk te maken. Truman besluit eind januari 50 dat die waterstofbom dan toch maar gebouwd moet worden. Truman was op zichzelf al niet gelukkig geweest met die, nou, zeker niet met de tweede atoombom en Truman was degene die zei we gaan geen derde gooien, hoewel we dat hadden kunnen doen. Maar Truman vond als er nu toch geen controle regime was, dan waren de Amerikanen toch eigenlijk wel gedwongen, dacht hij, om die voorsprong te behouden. Vandaar wat hem betreft die waterstofbom. Een, dat begreep hij wel, een symbolisch wapen wat eigenlijk nooit gebruikt zou. Moeten worden. Het basisidee van die waterstofbom was eigenlijk praktisch even oud als de atoombom. Heel klein beetje minder oud het was. Al in 1941 was het geopperd dat je met de energie van een gewone atoombom in feite een zodanige stalingsenergie zou kunnen genereren. Dat je daarmee een fusieproces op gang zou kunnen brengen te vergelijken met niet waar wat er in onze zon draait. En u weet dat is een betrekkelijk betrouwbare. Zeer ruimhartige en op de lange termijn werkende bron van energie. Die ons dagelijks geheel gratis bereikt. Het is nog even een kwestie van dat beter op te vangen en wat beter te gebruiken, maar over het energievraagstuk, daar hoeft u zich al helemaal geen zorgen over te maken. Heb ik toch nog een troostende gedachte voor de jonge lui onder u, als u tot de lippen aan het in het zeewater staan kan. ...heeft u waarschijnlijk wel ruim voldoende energie om de zwembandjes vol te pompen? Ja, wat is het fusieproces? Dat is ruw gesproken het proces waarbij twee waterstofatomen samensmelten en fuseren tot een heliumatoom. We zullen zien dat alleen sommige waterstofatomen zich daar bijzonder goed voor lenen. Het, het schijnt, dat lees je altijd in de literatuur, dat het een Japanse fysicus was, wiens namelijk vergeten ben. Die het eerste het idee had dat een waterstofbom daadwerkelijk mogelijk zou zijn. Maar in datzelfde jaar, 1941, heeft Fermi, de uh, Italiaanse fysicus, ook tegen Teller over die mogelijkheid gesproken. Zou het niet mogelijk zijn dat? Het was ook weer zo'n idee wat in feite elke fysicus wel kon bedenken. Theoretisch was het allemaal niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. En dat is bij Teller, u zei het al, een levenslange obsessie. Geworden. In de zomer van 1942 was er die conferentie in Berkeley, waar ze al hadden gesproken over het ontwerp van een atoombom. En bij die gelegenheid is ook wel wat gefilosofeerd in de wandelgangen over het eventuele ontwerp van een waterstofbom. Waarbij ze al hadden bedacht dat tritium, dat is een isotoop van waterstof, waarbij één proton en twee neutronen in de kern zitten, dat dat misschien een zeer geschikte stof zou zijn om in een dergelijk wapen te. Benutten. Teller is daar jarenlang over na blijven denken, terwijl zijn collega's in Los Alamos gewoon aan de atoombom werkten. In 1946 is nog eens een keer in Los Alamos een conferentie gehouden, nu ook speciaal gericht op die superbom, op die waterstofbom, waarbij ook Klaus Fuchs aanwezig was. Dat is ook de reden dat ik het even vermeld, zodat u weet dat de Russen gedetailleerd op de hoogte waren van wat de Amerikanen al zo bespraken. He, niet waar, waarbij, aangezien Klaus Fuchs zelf een voortreffelijke fysicus was, waarbij ook geen enkel detail bleef gespaard. Klaus Fuchs is tenslotte gepakt, ik geloof in 1949, maar toen was de schade natuurlijk aangericht. Al zou u heel redelijk kunnen volhouden dat die schade eigenlijk niet zo verschrikkelijk groot is geweest, we zouden even de theoretische vraag kunnen stellen. Klaus Fuchs was overleden in 1941, noem maar zo top. Er was nooit een spion geweest. Hadden de Russen dan ook een eigen atoombom kunnen ontwerpen? Ja, zeker zonder twijfel. Had het ze iets langer gekost, dat mogen we aannemen. Men schat ongeveer twee jaar lang. Dus dan was het niet augustus 1949 geweest, maar dan was het dus augustus 1951 geweest. Nou ja, hè? dat had nou ook weer niet zo verschrikkelijk veel uitgemaakt. Toen men begon te werken aan het idee van die, aan de bouw, de daadwerkelijke bouw van een waterstofbom bleek eigenlijk dat allerlei bestaande ideeën niet zouden werken. Daar moest eerst wat theoretisch werk verricht worden. Dat is vrij snel verricht en tenslotte is dat uitgewerkt door Porteller weer. Die heeft een ontwerp geproduceerd voor een waterstofbom. Je moet zich een waterstofbom voorstellen als een soort tweetrapsmechaniek. Dat is een gewone atoombom en die eh, produceert stralingsenergie. Die stralingsenergie comprimeert en verhit het fusiemateriaal. En dat leidt dan tenslotte tot de start van dat fusieproces wat een enorme reusachtige hoeveelheid eh, energie produceert. Daarbij wordt eh, plutonium als een soort van slaggoedje gebruikt en het geheel is verpakt in een mantel van uranium. Als je later ziet hoe klein die waterstofbommen ...konden worden gemaakt... ...is het verbazingwekkend dat dat hele mechaniek... ...kennelijk in een betrekkelijk geringe... ...verpakking kon worden gezet. Ik wil nou... ...nou ja, een rugzakje... ...nou ja, een flinke rugzak... Daar kan, ...daar kan een kleine waterstofbom in. Hoe zwaar die dingen zijn... ...dat zou ik nou weer niet weten. Dus als u echt iemand ziet torsen... ...dat die... ...met een gevaarlijk uiterlijk... Met uh, ja, miniaturisering bleek dus, althans op de langere termijn zeer wel mogelijk. Op 1 november 1952 gaat de eerste waterstofbom de lucht in. Dat is het zogenaamde Mike Device. Dat was nog een heel primitief toestel. Dat woog 82 ton. Uh, de productie van, van explosieve kracht was enorm. Het was 10,4 megaton wat, wat er ontplofte. Dus dan moet u rekenen, dat is bijna duizend keer zoveel als de... Oorspronkelijke twee atoombommen. Hè, megaton is een factor duizend meer dan eh, die kilotons waar we het eh, over gehad hebben. Dus een kiloton dat is, maar eh, nou, u begrijpt wel ongeveer hoe het in elkaar zat. 10.4 megaton. En die bom blies een heel eilandje op in de Eniwetok archipel. Nietwaar de meest verbluffende vernietigingsmachine die de mensheid ooit had geproduceerd. 10.4 megaton, daadwerkelijk een natuurramp. De steel van de paddenstoel was 45 kilometer breed en de hoed van de paddenstoel was 160 kilometer breed. En, ja, en als je dat dan allemaal hebt gelezen is het heel wonderlijk je te realiseren dat men onmiddellijk begonnen is om duizenden van dergelijke bommen te produceren. ...waarvan men meende dat ze eigenlijk min of meer normale wapens waren. Niet fundamenteel verschillend van een machinepistool of een kanon of... Nou, hè, ja. ...dat een wapen van, van tien en een halve megaton... ...dat je daar eigenlijk allerlei bijzonder nuttige dingen mee zou kunnen doen. Waanzin, hè, dat is het enige wat je daarvan kunt zeggen, volstrekte waanzin. En in zekere zin vermoeden de politici zeker de top heeft altijd vermoed dat het waanzin was, dat het, dat het sim, een symbolische zaak was. Maar de militairen die hebben dat eigenlijk, dat, althans dat is bepaald niet de indruk die je hebt. Die had, ze hadden ze graag gebruikt als de gelegenheid daar was geweest. We zullen zo zien, niet waar wie de leiding gaf aan het strategische aircommand wat eh, ondertussen al in het leven was geroepen. Een, een volstrekt infernale vernietigingsmachine. En we hebben met dergelijke. met duizenden en duizenden van dergelijke wapens. hebben we decennia lang geleefd. De vraag was natuurlijk. waarom? Waar, waarom was dat nodig? Wat iets wat zo volstrekt erieën was. De Russen hebben ooit een wapen van 50 megaton. laten ontploffen op, op Nova Zembla. He, ons zo wel bekend. En daar hadden ze toch met hun VK af moeten blijven. Bij je geneigd om te zeggen. En ik begreep dat ze in principe ook dat ding 100 megaton hadden kunnen laten produceren als ze dat nou graag gewild hadden. Een, een, een loos gebaar in feite, niet veel meer dan een loos gebaar. Ja, het, het idee hierachter was uiteindelijk de Amerikaanse superioriteit. Als er nou he, ooit snel een eind is gemaakt aan de Amerikaanse superioriteit dan wel ten aanzien van de waterstofbom. Want de Russen hebben eigenlijk binnen twee jaar... Ook een waterstofbom, want je ja, kunt ervan nagaan dat zo. In, als je toch op slag bent, dan is het weer niet zo ingewikkeld om zo'n ding te bouwen. He, dus ook die superioriteit was een volstrekte illusie. Dat had Oppenheimer al bijzonder aardig geschreven in een artikel in het Amerikaanse blad Foreign Affairs in de zomer van 53, waarin hij heel helder en logisch had uitgelegd dat als je eenmaal op een niveau was gearriveerd van effectieve wederzijdse afschrikking in feite als je op een niveau was gearriveerd dat je een second strike capability had die met enige precisie kon worden uitgeoefend... Dat het totaal niets meer uitmaakt of je 20.000 nucleaire wapens had of 2.000 nucleaire wapens. Of 30.000 nucleaire wapens dat dat in feite voorkomen irrelevant was geworden. Maar Oppenheimer eh, die was toch al niet bijzonder populair vanwege zijn oppositie tegen die waterstofbom. En dit zal hem ook niet populairder hebben gemaakt onder politici en militairen. En ze hebben hem in de vroege jaren 50 in dat... McCarthy tijdperk hebben ze hem zijn security clearance afgepakt. Hij is daartegen in beroep gegaan, maar hij is daar in feite afgemaakt bij die beroepsprocedure op basis van inconsistente verklaringen die hij ruim tien jaar eerder had afgelegd over zijn contacten met verdachte elementen. Laten we het maar zo zeggen. Ik heb u verteld hè, dat hij benaderd was of hij die geheimen niet door wou brieven. Nee, dat wilde hij niet, maar had daar niet duidelijk verslag van. ...gegeven aan die militaire inlichtingendienst. En eigenlijk... ...want ik zei tegen u... ...dat, dat de Russen hun... ...Stalen en Beria wantrouwden hun wetenschappers... ...maar... ...en bij de Amerikanen zal nooit iemand gezegd hebben... ...we kunnen ze altijd nog doodschieten... ...maar ook de Amerikanen... ...wantrouwden hun wetenschappers. Want laten we nou wel wezen... ...wetenschappers zijn toch rare lui. Ja, onbetrouwbaar volk. Hè? Linksig vaak... Hè, ja, allemaal lid van de linkse kerk. Zodra je namelijk gepromoveerd bent, krijg je daar automatisch het lidmaatschap van aangeboden. Wat het voor velen al helemaal niet de moeite waard maakt natuurlijk. Um, ja, het zijn mensen die boeken lezen en naar klassieke muziek luisteren. Die in allerlei opzichten... Je hoeft ze maar te zien en dan weet je eigenlijk al dat ze totaal onbetrouwbaar zijn. Dat je er totaal niet mee... ...in het krijt kunt treden... ...tegen een serieuze... Tegen, ...dat is half zacht... Eh, nah, ...Oppenheimer... ...kapot gemaakt door... ...dit type van... Van, van, bot, ...van bot wantrouwen. Ja, waar leidt dit geheel toe tot? Ik kan niet anders zeggen... ...ik heb het hier ook opgeschreven... ...een waanzinnige wapenwetloop... ...een andere, een andere betiteling, denk ik... ...is er daarvoor niet te geven. Aanvankelijk overigens hadden de Amerikanen... Eh, nauwelijks bommen in voorraad. Bij een eh, min of meer spontane inspectie in 1947 bleek dat ze één functionerende bom hadden. Wat natuurlijk al u doet twijfelen aan het concept van atomic diplomacy. Hè? Het onderdruk zetten van de Russen met dat verschrikkelijke wapen. Maar wat natuurlijk ook te denken geeft over het idee dat de Russen onder bedreiging eventueel hadden kunnen afzien van hun eigen nucleaire bewapening. Dat had allemaal helemaal niet gekund. Er was dus maar één bom in 1947. En ik ben er heilig van overtuigd dat Stalin dat waarschijnlijk ook. Misschien wist Stalin het zelfs wel eerder dan Truman het wist. Dat er maar één bom was. Dat zou mij ook niet verbazen. Het zou nog een leuk onderwerpje zijn voor een doctoraalscriptie. Ze hadden wel materiaal om wat meer bommen te maken en dat is ook in de loop van 1947 wel gebeurd. Eind 1947 hadden de Amerikanen 30 atoombommen, eind 1948 hadden ze 110 atoombommen en eind 1949 hadden ze 235 atoombommen. Dus er werden werd wel forse vorderingen gemaakt op dit terrein. Tijdens de Berlijnse crisis van 1948 is voor het eerst eigenlijk een soort nucleaire bluf uitgevoerd. ...door president Truman. Want om Stalin onder druk te zetten... ...heeft hij een escader B29 naar Engeland... ...gestuurd met de suggestie, de onuitgesproken suggestie... ...dat zijn nucleaire bommenwerpers en pas maar op je tellen. Het waren helemaal geen nucleaire bommenwerpers. Daarvoor moet een bommenwerper ingrijpend worden aangepast... ...en deze toestellen waren niet aangepast. Ook hier ben ik weer geneigd om te zeggen... Dat wist Stalin waarschijnlijk net zo goed als Truman het wist. Op dat punt heeft het de Sovjet-Unie nooit ontbroken. Ze zijn prima spionnen. Als het aan de spionnen had gelegen, had de Sovjet-Unie vandaag de dag nog bestaan. Dan zie je aan dat, je die ook nergens, dat die ook nergens goed voor zijn eigenlijk. U weet hoe dat zit met spionnen. Hoe goed je spionnen ook zijn, je moet wel weer bereid zijn om je eigen spionnen te geloven. Stalin was het meester in het niet geloven van zijn eigen spion. Vooral als ze gelijk hadden. Dat heeft verschrikkelijke gevolgen. Hè? Spionagediensten, dames en heren, zijn door en door onbetrouwbaar. Juist omdat ze altijd in het geheim en in het duister opereren. En er eigenlijk niet een voortdurende kritiek, externe kritiek is op het soort van dingen wat zij menen uitgevonden te hebben. Hou dat in gedachten. Het is leuk voor voor en, en het is een fijn idee dat, dat, dat James Bond bestaat. Hè? Dat, je, ach, dat mocht het toch bijna fout gaan, dan sturen we Sean Connery eventueel binnenkort met een rollatortje erop af. En dan zal het gevaar alsnog worden afgewend. Ja, dat was bluff, suffe bluff natuurlijk. Je moet dat niet doen en je moet daar zeker ook met dergelijke wapens ook niet draaien. In 1948, ik preludeerde daar al op, hadden de Amerikanen het Strategic Air Command opgericht. In feite een, een soort van aparte vloot van, van bommenwerpers die uh, in een eventueel nieuw conflict, hetzij een, een vernietigende first strike, hetzij een vernietigende second strike zouden moeten uitvoeren. En wie werd er? leider van het Strategic Air Command, Curtis LeMay, die zeilde die in feite al die, al die Japanse steden... ...had uh, weggebombardeerd. Niet op eigen initiatief natuurlijk, dat, dat suggereer ik hier, dat is natuurlijk onzin, dat had hij allemaal keurig in opdracht gedaan. Het idee was dat de, de economische en de militaire infrastructuur van de tegenstander met nucleaire wapens... ...in een relatief zeer beperkte periode zou kunnen worden vernietigd. En dat de Amerikanen op deze manier eigenlijk een interessant tegenwicht hadden tegen wat zij dachten dat de superieure strategische positie van het rode leger was. He, bovendien was de strategische aircommand relatief goedkoop als je het vergelijkt met een staand leger. He, vandaar dat in Amerika al wel werd gesproken van een bigger bang voor de bak. Dat je een, een, ja, voor relatief weinig geld een vrij spectaculair ex explosief vermogen op de been zou kunnen brengen. Pas in de loop van de Koreaanse oorlog zijn de Amerikanen nog weer veel meer nucleaire wapens gaan bouwen. En in het kader van die Koreaanse oorlog hebben we een tweede moment. Maar waarschijnlijk niet van bluf, maar van lichte paniek. Waarbij de Amerikaanse president nog steeds Harry Truman zegt van nou, het gebruik van nucleaire wapens willen wij niet per definitie uitsluiten. Wanneer zegt hij dat? Wanneer de Chinezen... Voor de Amerika Ja, die hadden het tweemaal aangekondigd dat ze het zouden doen en de Amerikanen wilden het niet geloven. En toen kwamen de Chinezen en toen waren de Amerikanen stom verwonderd en panisch en moesten ze een lange lange terugtocht door het Koreaanse schiereiland maken. En op dat moment zegt Truman, nou, misschien moeten we nu dan toch wel eh, nucleaire wapens gaan gebruiken. En zijn bondgenoten schrokken zich werkelijk te tak. Die dachten, hemelse goedheid, straks gaan die malle Amerikanen dat nog werkelijk doen ook. En Clement Attlee, de Engelse premier, is onmiddellijk afgereisd naar Washington en heeft Truman geprobeerd duidelijk te maken dat hij nauwelijks een stomme besluit zou kunnen nemen dan nucleaire wapens te gebruiken. En zo hebben de Amerikanen daarvan afgezien. Overigens is Noord-Korea in de daarop volgende jaren vanuit de lucht zonder nucleaire wapens ook totaal aan gebombardeerd. Dus daar hoeft u zich verder geen zorgen over te maken. Ja, dat u misschien even dacht... o oh jee, hè, hoe moet dat nou zonder atoombom? Het kan ook heel goed zonder atoombom. Waarom die enorme productie van nucleaire wapens? Gedeeltelijk ook omdat er enorme hoeveelheden... spreidbaar materiaal werden geproduceerd. Ook Rits, waar we het over gehad hebben... produceerde tenslotte... ...op regelmatige basis een ton uranium-235 per dag. Eigenlijk wisten ze al heel snel absoluut niet wat ze ermee aan moesten. He? Ja, het waren gigantische hoeveelheden. Uh, die fabriek in Henford, die produceerde 6 kilo plutonium elke maand. Ruim voldoende voor 12 vetmens. Ook daar gold eigenlijk yeah. He, Reken maar uit, elke maand voor 12, dus dat is per jaar 12 keer 12. Dat, is, dat telt lekker aan, dat... Die twee fabriekscomplexen waar dit splijtbaar materiaal werd geproduceerd, die consumeerde 7% van de totale Amerikaanse elektriciteitsproductie. In de productie van nucleaire wapens hadden de Amerikanen meer geld geïnvesteerd dan in de zes grootste Amerikaanse bedrijven van dat moment geïnvesteerd was. Je zou dus zonder overdrijving kunnen zeggen, dit was verreweg de grootste. Industrie stak in de Verenigde Staten in de jaren 50. De productie van splijtbaar materiaal en daaraan gekoppeld de productie van eh, nucleaire wapens. Het eindresultaat was dat de Amerikanen in 1960 eh, 18.638 nucleaire wapens hadden. Ik heb er straks al het woord waanzin gebruikt. Ik moet het nu ja, eigenlijk eh, vermenigvuldigen. Misschien zou ik het op een schreven moeten zetten of zo, of zou ik o-o-o-roepend zou ik van voor naar achteren moeten lopen. Ik weet niet precies hoe ik het, ik weet niet precies hoe ik het tot uitdrukking moet brengen, maar ze hadden, ik laat ik het nog een keer zeggen, 18.638 nucleaire wapens gebouwd in een tijdsverloop van iets meer dan 10 jaar. Dat is verbijsterend, dat is een, ja, de waanzin aan de macht, de nucleaire waanzin aan de macht misschien moet ik gewoon even stil zijn dat, dat, u, dat u het even laat inzinken hè? misschien kunt u het even noteren in, in, uw, in uw PDA ja, 18.638 nucleaire wapens hadden ze gemaakt waarvan er 3127 van strategische betekenis waren dus zouden worden gebruikt bijvoorbeeld door het strategic air command en waarvan de rest nog veel gekker, daar hebben we nog niet over gehad waren tactische nucleaire wapens ze hadden namelijk ook bedacht, nou ja, die superioriteit van het rode leger in Europa, dat kon je makkelijk opvangen door in feite de geallieerde troepen uit te rusten met tactische nucleaire wapens. En alle militaire onderdelen wilden dolgraag tactische nucleaire wapens. Dus wat hebben we gekregen? We hadden nucleaire granaten, nucleaire bazooka's, nucleaire mijnen, nucleaire bedieptebommen. Ja, looking for, for Nemo, hè, je moet er niet aan denken. Hoe kom je op het idee? Het idee was... Ik weet niet of je die plaatjes wel eens hebt gezien... maar je had, je had echt nucleaire wapens niet veel groter dan dit. Ik geloof zo minimaal 0,4 kiloton. Maar ja, 0,4 kiloton is nog. Stel voor dat dat daar achter die deur afgaat. Ja, dan... Ja, dan zijn wij er allemaal geweest. Daar komt het in Ze waren van plan die wapens over enkele honderden meters op het slagveld in te zetten. Ook, ook hier zijn we door het oog van de naald gekropen. Je moet er niet aan denken dat dit soort van totaal geschifte doctrines... ...dat die ooit tot praktische toespassing zouden zijn geraakt. U begreep, het, het, het, het strategic aircommand ging het voor de wind. Er kwamen steeds meer vliegtuigen die steeds meer bommen hadden. Het is wel interessant op zichzelf om te weten dat naarmate ze meer bommen maakten, dat ze ook in de Sovjet-Unie meer geschikte doelen vonden. Interessant intellectueel proces zou je kunnen zeggen. Aanvankelijk meenden ze, we hadden ze 750 strategische wapens gebouwd, aanvankelijk meenden ze dat dat ruim voldoende was om de Sovjet-Unie uit te schakelen. Maar wat ik al zei, naarmate er meer kwamen, vonden ze steeds meer doelen, ja, die, dat zou ook nog wel vernietigd kunnen worden. En tenslotte hadden ze een interessant concept, dat alle steden in de Sovjet-Unie met meer dan 25.000 inwoners zouden voorzien worden van een nucleair wapen en zouden dus vernietigd worden. Dat dat honderden miljoenen doden zou kosten, dat, want dat moet ik er misschien even bij zeggen, het concept was dat ook, ook in Oost-Europa -Oost zou tegelijkertijd ook slachtoffer zijn van deze gigantische spastische nucleaire aanval. En dat strategic air command, dames en heren, dat was nog helemaal niet het enige, want dat is een van de grote wonderen van de Koude Oorlog. Dat in 1960 lanceerde de Amerikaanse marine de eerste kernonderzeer uitgerust met 16 Polaris raketten. U heeft die plaatjes wel eens gezien, gewoon nucleaire onderzeeër met zo'n rijtje van die, van die ronde deksels waar die raketten dan, ik 30 meter onder de zeespiegel kunnen worden gelanceerd. Eerst met perslucht en zodra ze dan in de lucht zijn, dan vliegen ze naar het vijandige genoeg. Dat zijn die raketten waarvan Ronald Reagan dacht dat je op een rode knop drukte om ze te lanceren. En als je dan na een kwartiertje dacht, van god, daar had je toch een beetje spijt van, dan kon je op een groene knop drukken en dan gingen, maken ze een bocht en dan zakten ze weer zo in het, ja... Die man was president van de Verenigde Staten. Ik geloof dat het bij deze gelegenheid was dat Ronald Reagan bezig was dit uit te leggen aan de leden van zijn kabinet. Dat, dat George Shultz een briefje doorgaf. Please Mr. President, shut up. He? En dat moet je van Ronald Reagan zeggen, dat, dat deed hij dan ook. He? Daar zat hij ook helemaal niet mee. Hij nam eigenlijk onmiddellijk aan dat er geen hout van klopte. He? Het leek hem gewoon een leuk ideetje en... ...waarschijnlijk had hij het een keer in een film gezien of zo en dan... ...ja, hij wist die twee... ...de werkelijkheid van het witte doek en de werkelijke werkelijkheid... ...die wist hij nooit zo precies uit elkaar te houden. Ja, dus de Amerikanen hadden niet alleen het strategic Air Command. ...ze hadden in feite in de vorm van die niet detecteerbare nucleaire onderzeeërs... ...nog een tweede strategische arm. En ja, omdat je nooit genoeg kunt hebben... Hadden ze ook een derde strategische arm. Het leger wou namelijk ook een strategische arm. De luchtmacht had een strategische arm. Het strategische Aircommand, De marine had een strategische arm. De polaren onderzeeërs. Ja, daar kon het leger niet achterblijven. Dus die hadden in de Perij-staten allemaal van die onkwetsbare silo's met Minutemen, raketten die de derde strategische arm vormden. Allemaal bij elkaar heet dit, ja niet erg origineel, de triade. De Amerikanen hadden niet één strategische kernmacht. De Amerikanen hadden drie... Stere... Ik hou me... Ja, u begrijpt als ik drie zeg wat het is, maar om het nog eens even te onderstrepen. Ze hadden drie strategische kernmachten. Was één voldoende geweest? Ja, dat was ruim voldoende geweest. Maar er is wel eens gezegd, en naar mijn idee is dat deels terecht... ...dat het conflict tussen de Amerikaanse leger, het Amerika de Amerikaanse marine en de Amerikaanse luchtmacht veel en veel gevaarlijker en intenser is geweest dan het conflict ooit tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Dat waren pas echt lui die elkaar naar het leven stonden. Moet u zich voorstellen wat dat gekost heeft om in feite drie strategische kernmachten te bouwen in plaats van één die polaris... Dat was waarschijnlijk het beste en meest ondetecteerbare systeem geweest. Dus ja. Er bleek ook na enige tijd dat die drie verschillende kernmachten hun doelen niet gecoördineerd hadden. Ja. Dus u begrijpt, sommige Russische doelen, daar zouden wel drie bommen op worden gegooid. Namelijk een marinebom, een legerbom en een luchtmachtbom. Moet u die Russen denken, hè. Is er een geval, dan denk je, nou oké, okay, dat is één. En dan... Binnen een kwartier komt nummer twee. En dan nummer drie. Ja, daar zijn ze wel tenslotte wel een beetje van geschrokken. Toen hebben ze tenslotte een, een plan gemaakt waarbij dit dan toch niet meer voor zou kunnen komen. Dat heet het SIOP. In 1960 het Single Integrated Operational Plan. He, waarbij die doelen toch enigszins gecoördineerd zijn. Overigens is nog jaren vastgehouden aan die massale spastische aanval, zeg maar. Die, die, die allesomvattende first strike, de alles of niet-strategie. Wat natuurlijk, als u er even over nadenkt, een zeldzaam stomzinnige strategie is, omdat je, je hebt geen escalatieladder hebt. Je kunt niet spreken met de tegenstanders, want je schiet in feite in één knal. He. Het is een soort van. Ja, ik weet niet of ik dit voorbeeld kan geven in deze zaal, maar zo te zien, gezien de leeftijdsopbouw, kan het net. Het is een soort premature ejaculatie, ja, en dan is het gepiept. Hè? Moet je zeggen, ja, sorry, maar het is voorbij. Zit je een beetje beteuterd te kijken. Na 63 zijn ze wel gaan proberen om een iets, iets handiger in elkaar gestoken plan te, te, in elkaar te zetten. Maar het blijft in feite niet voor meer dan, dan een, een rechtvaardiging van, van een waanzinnige situatie. Hoe werd dat nou verantwoord ten opzichte van degene die dat moesten betalen? Ten opzichte van de volksvertegenwoordiging en uiteindelijk ten opzichte van de modale Amerikaanse belastingbetaler. Want moet u zich voorstellen: je hebt drie strategische kernwachten gebouwd. Hoe rechtvaardig je dat in hemelsnaam? Dat is eigenlijk gedaan gedurende de ganse Koude Oorlog, steeds op dezelfde manier door de systematische overdrijving. ...van de bedreiging van de Sovjet-Unie. Steeds werd gezegd dat de Russen spoedig een alles vernietigende first strike zouden kunnen ondernemen... ...en dat ze dat ongetwijfeld ook niet zouden laten met honderden kernwapens. En dan moet u weten dat in 1955 hadden de Russen 200 kernwapens... ...ongeveer evenveel dus als de Amerikanen, wanneer was het, 48, 49... En de Russen hadden geen triade. De Russen hadden namelijk geen strategische luchtmacht en het heeft een hele tijd geduurd voordat ze een voordat ze ook van die kernonderzeeërs hadden gebouwd. Ze hadden in feite geen mogelijkheden om hun nucleaire wapens ook daadwerkelijk met enige precisie naar de vijand te vervoeren. Dus er was van een dergelijke dreiging absoluut geen sprake. Maar dan heb ik toch weer een paniekmomentje voor u in voorraad. Het zijn eigenlijk het is het zijn steeds Schokkerige, schokkerige momenten. In oktober 47, sorry 57, in oktober 57, de kenners voelen het al aankomen lanceerden de Russen de Sputnik. Een dramatisch moment. Dus de Russen schoten met een raket 80, een, een, een bol een, een metalen bol de ruimte in van 80 kilo met, met die ook bovendien een soort bliep bliep bliep geluidje maakte. Als voor de jongeren onder u die het nooit gehoord hebben, je kunt het zo even op YouTube. Typt u even in, spoed En dan hoort pliep pliep, pliep, pliep, pliep, pliep, pliep, Ja, het heeft iets aandoenlijks eigenlijk. Hè? Alsof er een soort van ziek insect in zit. Die omhulp roept. Ja, overigens nog geen maand later. Ik heb het nu over een ziek insect. Hebben de Russen een nog veel zwaardere kunstmaal gelanceerd. Dat was namelijk de derde trap van de raket die ze gebruikten. En daar zat een hond in. Laika genaamd. Ja, nou de schrik was wereldwijd werkelijk nog veel groter dan vanwege die Sputnik. Maar toen bleek dat Laika niet meer levend terug zou komen. Dat was de, waardoor eigenlijk alle dierenliefhebbers volledig en definitief op de Sovjet-Unie zijn afgeknapt. <lacht> Hij schijnt De oververhitting schijnt, Laika, op uiterst dramatische wijze. Of dat, dat geblaf, dat staat niet op, uh, op YouTube in ieder geval, voor zover ik weet. In Amerika ontstond totale paniek. Het, het voortbestaan van het Vrije Westen was in gevaar. Het einde der tijden, altijd ongeveer dezelfde reacties op onverwachte gebeurtenissen... ...of onverwant was het idee... Als de Russen een metalen bol van 80 kilo en een maand later, niet waar de hele derde traf van de een raket, die geloof ik een ton wogen, in een baan om de aarde kunnen brengen, dan moeten ze wel beschikken over een intercontinentale raket met een immens draagvermogen. Maar nu beschikten de Russen wel over een raket met een immens draagvermogen, die overigens betrekkelijk toevallig ontstaan was omdat de Russen niet beschikten over de technologie, de metallurgie om eh, metalen te bouwen die bestand waren tegen de enorm hoge temperaturen die grote raketmotoren produceerden. Hadden ze in feite die raket uitgerust met een hele reeks van kleinere motoren. Daar hing als het ware een hele tros van kleine motoren aan. En dat verschaften ze eigenlijk, je zou hier kunnen spreken van de voorsprong van de achterstand. Hun technologie was veel minder vergevorderd. Dan de Amerikaanse technologie. Maar ja, ze hadden het experiment ondernomen. Het was overigens een raket die totaal ongeschikt was om een kernbom naar de Verenigde Staten te transporteren. Daarvoor waren allerlei systemen simpelweg niet. U moet zich voorstellen dat die raket zo'n beetje door zo'n man met zo'n die, die zo modelvliegtuigje, hè, zit je ook zo'n beetje zo... Zo stuurde, werd dat ding omhoog gestuurd. En u begrijpt, ja een raket die heeft toch wel uit zichzelf de neiging om omhoog te vliegen. Nou niet alle Amerikaanse raketten in die tijd, maar deze Russische raket dus wel. Dus zo moeilijk was het niet. Maar de Russen hadden helemaal geen technologische voorsprong op de Amerikanen. Sterker nog, de Amerikanen hadden een enorme technologische voorsprong op de Russen. Hadden de Amerikanen eerder dan de Russen een kunstmaan in een baan om de aarde kunnen brengen zonder enig probleem. De Amerikanen beschikten over een superieure raket met een minstens even groot draagvermogen, de Jupiter-raket. Alleen er kleefde aan de Jupiter-raket een heel vervelend bezwaar. Waar u zo spontaan niet op komt, hij was namelijk ontworpen en gebouwd door nazi's. Door Werner von Braun en zijn ontwerpteam. En de Amerikanen waren doodsbenauwd dat Werner von Braun de eerste zou zijn die een Amerikaanse satelliet zou organiseren. Dat dan de wereldpers zou zeggen van, hè, zijn die nazi's toch nog ergens goed voor geweest? Ja, dat was het. Dat was het. Dus de Amerikanen hadden geen voorsprong, maar maakten zichzelf dat wijs. En dat leidt eigenlijk tot dat, tot dat idee van de, van de zogenaamde missile gap. Maar die die bestond dus in feite niet. Um, ook in deze jaren, ik ga het maar heel eventjes doen, ook in deze jaren hadden de, de beide partijen in feite de neiging om nucleaire bluffpoken te spelen. Want terwijl Khrushchev, dat was ondertussen de chef in de Sovjet-Unie geworden, helemaal niet beschikte over intercontinentale raketten die met enige precisie nucleaire wapens konden afschieten... Deed hij wel net alsof hij ze wel had. En de Amerikanen hadden ook. Dus die hadden die bluf, tijdens Berlijn hadden ze al geblufft, tijdens Korea hadden ze dus suggestie gewekt. En bij die rare eilandjes voor de Chinese kust, mooie Matsu hadden ze ook met nucleaire wapens gedaan... Dus beide partijen dreigden eigenlijk met nucleaire wapens. En het was des te eigenaardiger als u weet dat beide partijen, toen zij voor het eerst. ...elkaar ontmoeten in 1955 in Genève, ...tegen elkaar verzekerd hadden met... ...nou, ik wou gaan zeggen met tranen in de ogen... ...maar dat had ik aan dan bij gelogen... ...maar, maar he, bij wijze van spreken... ...dat die wapens zouden nooit gebruikt mogen worden. He, dat zou het einde van de mensheid betekenen. En het wonderlijke is... Khrushchev wist dat... ...Eisenhower wist het... ...desondanks... ...deden ze toch aan de nucleaire bluffpoker. He, en nog veel gekker eigenlijk, deze zorgen over de nucleaire wapens en de immense gevaren die die mensen meebrachten, hebben nooit beleidsmatige consequenties gehad. De productie van kernwapens door beide supermogendheden ging gewoon door. Waarbij de Amerikanen steeds werden bewogen door dat idee van superioriteit is altijd beter, meer is altijd beter. En misschien moet ik vandaag afsluiten met een heel passend... Citaat, Wat overigens afkomstig is van Bill Clinton. Toen zijn vrouw hem vroeg moet ik voor de inval in Irak stemmen ja of nee. Toen zei Bill Clinton en ik denk dat eigenlijk dat in een nutshell de hele Amerikaanse buitenlandse politiek sinds 1945 eh, samenvat. Ook die van de recente jaren. Na nou zei Bill tegen Hillary better strong and wrong than weak and right. Dank u wel.